Bij Heusde klapte vannacht een auto op een omgewaaide boom. De inzittende raakten niet gewond. De politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere plaatsen... een einde gemaakt aan illegale feesten. In een bedrijfspand in Rotterdam waren zo'n 100 feestgangers aanwezig. Het is onbekend of zij een bekeuring hebben gekregen. Ook in Haastrecht in Zuid-Holland werd gisteravond een feest beëindigd... in een bedrijfspand. Daar waren zo'n 20 mensen bij elkaar. De politie heeft meerdere boetes uitgeschreven...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 Opnieuw zijn in Veen in Brabant auto's in brand gestoken. Honderden mensen gingen de straat op om naar de branden te kijken. Het is al een paar nachten op rij onrustig. De burgemeester noemde gisternacht een dieptepunt. Toen werd er volgens hem vuurwerk naar de brand weer gegooid. In Veen is het al jaren een traditie om sloopauto's in brand te steken. Het weer, het is dus onstuimig en nat. Op de Wadden en in Friesland waait het stormachtig. In het binnenland kunnen windvlagen overlast geven. Verder veel regen, het is zo'n 7 graden. In de loop van de middag neemt de wind af en trekt de regen langzaam weg naar Duitsland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB.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 Ik voor jou, voor altijd, heel dichtbij die ene zijn En dan dansen tot het tocht licht. dat is toch wat kerstmis is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 ...volle kerstfeest bij je thuis. Nee, yeah. dat never nooit voor de money, nee ik was puur je. Yeah.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 I made a Zet hem op ZFM.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 I'm coming back comes tonight.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 Get naked now! I'm just easy. Keep so maybe I'ma keep you up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 Just wanna hit snow.